3 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Vlaamse aannemers staan te springen om Nederlandse bouwvakkers. Dat heeft de Vlaamse aannemersorganisatie gezegd bij BNA Nieuwsradio. De Belgische bouwbedrijven draaien, in tegenstelling tot de Nederlandse, nog steeds goed, maar ze kampen met een groot personeelstekort. Pensionering enzovoort, uh, en dat de instroom van nieuwe mensen te klein is om eigenlijk uh, de uitstroom op te vangen. Dus uiteindelijk is er een groeiend tekort aan geschoolde uh, werknemers en dat op elk niveau, zowel op het niveau van het uitvoerend personeel als op het niveau van de technisch bedienden als op het niveau van de ingenieurs. De voorkeur gaat uit naar Nederlanders en niet naar Polen of Portugezen, omdat Nederlanders de taal niet hoeven te leren en de Vlaamse cultuur een stuk beter kennen. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu... wil dat er een nieuwe methode komt om te testen hoe zuinig auto's zijn. Bij ons onderzoek verbruiken auto's ruim 35 meer brandstof... dan fabrikanten beloven. De cijfers zijn onder meer van belang... omdat het Rijk auto's met weinig uitstoot fiscaal stimuleert. Mansveld zegt in een reactie dat ze weet... dat het verbruik van de auto's in de praktijk hoger ligt dan de normen aangeven. Ze wijst erop dat het verschil bij zuinige auto's het grootst is... en dat het probleem ook al in Brussel is aangekaart. Volgens de staatssecretaris werkt de EU eraan om de meetmethode te verbeteren, maar dat is een proces van jaren. Het personeel van tankopslagbedrijf Otviel in de Rotterdamse haven is vanmiddag in staking gegaan. Vanochtend liepen de onderhandelingen stuk over een sociaal plan. De staking duurt voorlopig een paar uur. Over verdere acties wordt nog overlegd. Otviel wil 90 medewerkers ontslaan, 100 anderen moeten opnieuw solliciteren. Het bedrijf legde deze zomer alle activiteiten stil... omdat de brandveiligheid niet in orde was. Ondanks alle aanpassingen kampt Otviel nog steeds met veiligheidsproblemen. De Apeldoornse voetbalclub AGOVV verdwijnt uit het betaald voetbal. De club uit de Jupiler League gaat niet in beroep tegen het faillissement... dat dinsdag werd uitgesproken. De club heeft een schuld van 400.000 euro bij de Belastingdienst. AGOVV kampt sinds de terugkeer in het betaald voetbal in 2003... al verschillende keren met financiële problemen. Het weer, vooral in het zuiden, zijn er zonnige perioden. Aan de kust kans op een lichte winterse bui... maximaal tussen 1 graden in het oosten en 3 vlak aan zee. Morgen zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. De temperatuur ligt in het middenland rond het vriespunt. AWB Verkeersinformatie files op de A10, de Ringweg Amsterdam, richting Zaandam voor de Koentunnel 2 kilometer. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, staat voor de afrit Prins Alexander 4 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechte reis ook dicht. Op de A28, vanuit Zwolle naar Amersfoort, staat tussen knooppunt Hoeverlaken en Leusden 2 kilometer. En tenslotte de A50, Arnhem richting Eindhoven, tussen Heteren en het knoopend Ewijk, een file van 5 kilometer.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 omdat het fileprobleem is opgelost, hoeven we geen nieuwe snelwegen meer aan te leggen. Een debat zo direct tussen Lisbeth van Tongeren van GroenLinks... en Guido van Woerkom van de ANBB. Justus van Oel gaat het over demotie de hebben. En je, kan, je kunt daar zoals altijd op reageren. Je kunt ons Twitter, hashtag AvroVML... of ons bekijken via de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. SPIRITUALITEIT! Morgen begint de maand van de spiritualiteit. En bij ons in de studio twee mensen die daar heel graag op willen reageren. Ben Doorjeweert en Nel Bakhuizen. Welkom. Dankjewel. Uh, uh, ja. wat, wat, wat betekent deze maand voor jullie? Ja, ja. nou ja, wij hadden, wij hadden natuurlijk, net zoals iedereen... allerlei goede voornemens gemaakt ja. op 1 januari. Uh, niet uh -huh. meer drinken, of nou ja, minder. Nou, niet meer, maar ook niet minder. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, nee. Nee, nee, nee, maar ik was het echt van plan om er wat aan te doen. Hè? Ik had een maagsweer afgelopen ja, ja. zomer. En ben vorige maand heb ik ook mm -hmm. nog voor mijn fiets gekleed. Mijn hele gezicht lag oh, open. Hier, kijk, het is, het is nog steeds niet weg. Dus. Maar, maar, maar je moet het vlees goed onder de pekel houden, nietwaar? Maar ja. uh, we hebben het hier nu Nee, maar even kijk, over... maar, maar Ben hè, hier, die heeft ook al nou, die is ja. Jawel, die is gewaarschuwd dat zijn lever er helemaal aan gaat nou, als hij niet. Nou, nou zo, zo, zo erg is het uh, nog niet met mij. Nee, joh, ik ben uh, heel af en toe in kennelijke staat, hè. En ja. ik vind het allemaal even lekker. Ik spuug er niet in, hoor. Dus die goede foto ging er zo de sloot in. <lacht> dat begrijp ik maar. Ja, waar kijk, het over... nou ja, wel, uh, mij is het eigenlijk ook weer niet gelukt. Ja, nou ja, ik mag nou eenmaal graag eens even lekker... Ik een, kijk, bijvoorbeeld een, een lekker biertje, een oude jenever, ja. een cognacje, tequila... Ik ga het hier over de, de maand van de spiritualien. Ja, van de spiritualien, hè. Ja, dat vind ik zo leuk dat het nou eindelijk, na al die hoge accijns op yes. drank... en al die verboden, dat het nou ja, nou, eindelijk... Nee. Dat, dat, dat je bijvoorbeeld niet meer op straat mag drinken, hè? niet in de auto, niet eens. Ik rijp wel echt goed als ik een flinke vogel op heb. Ja, maar dan vind ik zo leuk dat nu de hele maand in het teken staat van de spiritualien. Nee, hè? Dat nou, is... maar dat is toch fantastisch? Ja. Hè? Dat ze nou eindelijk eens inzien dat het heel belangrijk is voor een mens... om je te ontspannen met een borreltje of vrolijk te worden van een biertje. Ja, want met al die stress, daar, daar ga je toch volkomen kapot maar aan. Maar dan gaat het, het, het gaat niet om spiritualiteit, niet oh. om alcohol... om spiritualiteit, huh? spiritualiteit. Oh. Een geestelijke... oh, oh, oh, nee, maar dat vind ik ook mooi. Ja, maar dat is heel mooi. Ja. Maar dat, dat hebben wij al lang achter de ja, rug. Joh, dat vonden wel vond heel gedoe. Breek met de bek niet open, zeg, alles hebben wij gedaan. Ja. Meditatie, tantra... Nou. Crystal healing, oerdonsen, okay, numerologie, ja, handlijnkunde, ja. oude klonkschalmassage. Nou, een meditatie, dat doen we nog wel eens je als het zo uitkomt. Thing, psychometrie. Maar weet je wat het is? Het, het, het, nieuwe, het nieuwe, dat is er een beetje van af. Hè? Ja. Dus we hebben uiteindelijk hebben we toch ingezien dat alcohol... Hè, dat is toch het beste voor de ontspanning van het zenuwstelsel. Ja, en geen spiritualiteit. Nee, dat nee, begrijp hoor. ik. Maar, maar in uw werk als neurochirurg, ja. want dat bent u bij Ja. Uh, ja. <laughs> Is er toch wel een link met spiritualiteit, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. absoluut niet, absoluut niet, Spiritualiteit, ja. dat, dat is de oplossing. Ja. Ik opereer ook het beste na een paar borrels. Dan vindt ja. hij dat nou. Ja, ja, natuurlijk. Ja, maar natuurlijk. Ja. Kijk, een herniaatje, dat doe ik alleen op een flesje rosé. Maar een hersenoperatie, ja, daar heb ik dan toch weer wat meer ja, voor nodig. Ja, kijk, kijk, kijk op, en... dan moet je dus voor dat millimeter, nanometer... Ja. ...moet je echt je handen stil kunnen houden. Ja, dus dan precies. heb ik toch zeker vier, vijf kopstoten wel nodig. Minimaal, minimaal. Ik, ja. ik, ik heb ja. nu wel een beetje door hoe u erover denkt. Maar hebt, ja. u, hebt u beide nog een li licentie? ja. Jawel, zo. Het gaat al twintig jaar goed, hoor. Ja, wij weten uitstekend waar we mee bezig zijn. En anders gaan we gewoon naar Duitsland. Dat is nog plek zat waar ze niks van ons weten. Oké, nou, dank je voor uw komst dan maar. Geen dank hoor. Aan de post! Op je billen naar de Oost. APPLAUS. Martine Sandyvoort, Johan Otten en Pieter Bouwman. Debat, iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer, twee kateren zetten we klaar. Twee mensen, natuurlijk, met verstand van zaken daarachter. Vandaag over Snelwegen. Want files kosten geld, maar. Door de aanleg en verbreding van veel snelwegen de afgelopen jaren... is het aantal files sterk afgenomen. Is de aanleg van nog meer snelwegen dan nog wel rendabel? Een debat met Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Welkom. En hoofddirecteur van de AMB, Kido van Woerkom, ook welkom. En, en, meneer van Woelkom, hoe lang heeft u eigenlijk gedaan... over uw ritje van Den Haag hier naartoe vandaag? Nou, het was uh, erg prettig, uh, weinig file. In één keer dus, door? Uh, in één keer door, 40 minuten. Dankzij die verbreden snelweg? Ja, en uh, Amsterdam die uh, meezat, dat scheelt nog meer. En mev mevrouw uh, Van Tongeren, uh, train? Uh, ik? ik ben op de fiets. Oh, ja, <laughs> u woont dus in de buurt. Dus dat kost ongeveer een kwartiertje. Dat is het snelste eigenlijk. Staat u wel eens in de file? Um, zelden, want als ik een keer met een auto ga... He, als het echt onvermijdelijk is, je kan er niet met de OV komen... dan zijn dat over het algemeen momenten waarop er geen spits is. En in dus de spits heeft u is eigenlijk van. altijd het openbaar vervoer sneller. Ja. U gaat uh, samen in debat uh, over de stelling... Nederland moet stoppen met de aanleg van nieuwe snelwegen. Krijgt eerst allebei een halve minuut om even uw standpunt toe te lichten. En daarna mag u elkaar ook gerust onderbreken. Lisbeth van Tongeren, GroenLinks Tweede Kamerlid voor de stelling. Dus u mag beginnen. 30 seconden om uit te leggen waarom. We hebben geen nieuwe snelwegen nodig in Nederland... want je kan de laatste knelpunten op een hele dure manier oplossen... meer asfalt neerleggen... of op een goedkope en eerlijke manier er een prijskaartje aan hangen. En dat is maar op een aantal plekken en in de spits nodig. En doe je dat prijskaartje eraan... dan zijn het ook de mensen die er dan profijt van hebben... die betalen voor het weggebruik... en andere mensen die kunnen dan of met de trein... of die vertrekken ietsjes later of ietsjes eerder... is het probleem goedkoper opgelost... besparen we mooie natuur, geen extra Vuilingen. in Nederland, geen extra zieken. Dus er is de eerste, extra ja? snelwegen nodig. Kijk aan. De eerste 30 seconden, hier van voorkom ANWB, 30 seconden ook voor u. Nederland moet blijven investeren in het onderhouden... verbeteren en aanleggen van, van snelwegen. Wil je de mobiliteit en de bereikbaarheid in Nederland vitaal houden... dan vereist dat investeringen. Er is veel gedaan, maar er blijft veel, veel te doen. Op sommige plekken wordt het, wordt het echt beter, de files. Op andere plekken is er nog, nog veel te doen. Het is net als een uh, dreigend infarct. Een uh, hersen, uh, op een uh, hartchirurg zal aan de slag gaan op het moment dat hij vreest dat er iets gaat uh, gebeuren. Dat is ook bij de infrastructuur zo. Zorg ervoor dat je klaar bent voor het geval het fout kan gaan. Dan waren u 30 seconden. U zegt er is nog veel te doen, maar, maar waar dan? Nou, laten we bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam met elkaar uh, vergelijken. Uh, in uh, De omgeving van Amsterdam is veel geïnvesteerd in wegverbreding. Uh, soms ook nieuwe wegen, de A5 en de, de Westelijke Randweg. Uh, daar zie je dat in vijf jaar tijd het aantal files met ongeveer 50% uh, terugloopt. Als je dat vergelijkt met, uh, met Rotterdam, waar heel weinig geïnvesteerd is... daar zie je alleen dat door de economische ontwikkeling de, de file druk uh, afneemt. En dan heb je het over 10 door de crisis, ja, bedoelt u? De ja, Maar het neemt dus overal af? Mevrouw, van, Tom ja, mevrouw ja, van Tommer. We zijn eigenlijk met de snelwegen bezig, zoals met de kantorenbank... dat we aan het bouwen zijn voor de leegstand. Want als je de huidige trend ziet... Hè, jonge mensen gaan veel meer met het openbaar vervoer. Jonge jongens die willen niet allemaal de grootste auto en hard rijden. Het nieuwe werken neemt enorm toe. Dat mensen thuis werken, met elkaar videoconferenties. Dus alle modellen die voorspellen hoeveel weg we nodig hebben. Want dat hartinfarct van u komt er niet. Die zeggen, we gaan minder rijden. Dus dan moet je nu investeren in maatregelen die heel goedkoop zijn. Bijvoorbeeld rekeningrijden. En daar heb ik jammer genoeg de ANWB niet aan onze zijde gevonden. Nou, pardon, dan had u nog eventjes iets uh, scherper naar de dossiers moeten kijken. Maar, uh, u goed, heeft dat een ander met onderwerp... een ledenraadpleging de beste kans om rekeningrijden in Nederland in te voeren. Uh, grondig om zeep geholpen. De ANWB heeft aangetoond dat de twee derde van de automobilisten graag... Uh, betalen naar, uh, naar gebruik. We hebben daar kanttekening bij geplaatst. En op het moment dat die kanttekening geplaatst wordt, heeft de politiek gezegd, wij doen niet meer mee aan dat uh, debat. Dus ik vind het prima dat u ergens de schuld neerlegt, maar niet bij de AMB. Nou, dan ben ik heel blij om te horen dat de ANWB nu weer pleit voor rekeningrijden. Want dan zouden we de laatste knelpunten die er nog zijn in Nederland kunnen oplossen door er een prijskaartje aan te hangen. En ik zou graag met de ANWB samen optrekken om daar een, een nieuw Kamervoorstel van te maken. Dan besparen we kosten is, en die kosten e kunnen we veel beter wat stoppen in, de van in het oplossen uit het van... Het verleden? Is dat je alleen maar door NN-oplossingen ergens uh, komt? Precies, dus daar moeten we meer investeren. Is dus meer wegen, beter openbaar vervoer, ja? betere verbinding van openbaar vervoer, uh, betalen naar gebruik. zijn allemaal onderdelen die nodig zijn om Nederland bereikbaar te maken. Maar houden. dan kunnen wij dus samen zeggen: los, de, he, bij de treinen heb je inhaalsporen nodig en wat meer stations om dat te doen. Dat zou de ANWB dan steunen. En de ANWB zou dan ook rekeningrijden weer steunen. En dat zou betekenen dat, dat veel goedkoop... Is het veel goedkoper. komen. Het heel sterk, ligt sterk aan de wijze waarop dat uitgevoerd uh, wordt. Uh, we hebben daar aangegeven... Een, Hier komt des... geen ja en nee op, geloof ik. Nee, we hebben destijds aangegeven... dat. Nee, het is de wijze elke beopend... keer hetzelfde met de ANWB. Als het in het parlement komt, wordt het een nee. En dan tussentijds wordt er ja gezegd... dan is het bijna zover dat we het gaan invoeren. Dan krijg je een ledenopstand bij de ANWB. Ja, en ik denk ook dat u dat de, de historie iets nadrukkelijker moet, uh, moet kennen. De ANWB heeft een, ik ken de historie erg heeft goed. een heel goed voorstel uh, ontwikkeld... samen met, uh, met 15 maatschappelijke organisaties... Op het moment dat dat daar neerlag heeft, de het toegeëigend. er zijn er een aantal socialia weer uitgehaald, waardoor je wel gedwongen werd om mee. Mag ik even voort? Mag ik even tussen mevrouw van Tongeren? Want het blijft onder voorwaarden en goed wordt niet helemaal helder. Maar toch die nieuwe snelweg, het aanleg van de nieuwe snelweg, heb ik me laten vertellen kost zo'n zo'n 50 miljoen per kilometer, geloof ik. 50 miljoen per kilometer. Mevrouw van Tongeren zegt dat is niet meer rendabel. Ja. Als je nu naar de, uh, de, de berekeningen van het Centraal Planbureau kijkt, dan komen investeringen in wegen er altijd met een uh, positief uh, rendement uh, uit. Veel positiever rendement dan uh, de investeringen in het openbaar vervoer. Wat niet wil zeggen dat wij tegen de aanleg van openbaar vervoer zijn. Sterker nog, wij vinden dat er verbinding... Nee, even dat punt. U zegt dat het ja. is wel rendabel. Zeker. Nou, dat, dat klopt gewoon absoluut niet. Omdat je, als je de nieuwste vervoerscijfers neemt... bijvoorbeeld de twee grote voorstellen... zijn een, uh, de Blankenburgtunnel, dwars door mooi natuurgebied... en het kappen van het, een flink stuk van de Amelisweerd... mooi bosgebied bij Utrecht... En als je daarna kijkt, zie je dat je die alleen nodig zou hebben... misschien over vijf of tien jaar... als we op het absolute maximale groei zitten dat zitten we in Nederland niet. We hebben een economische crisis en mensen gaan zich anders vervoeren. Dus kunnen we niet beter op die knelpunten beprijzing invoeren... het zeker nog een jaar of vijf aanzien... en dan kijken of het misschien op termijn nog nodig is? Want u waarschuwt voor een infarct, dat is dus een angstbeeld. Nou, dat angstbeeld, kan ik u verzekeren, dat is er helemaal niet. Gewoon even ja, Het, is, het, wel het in is in ieder geval nu zo dat het, het Wegennet in Nederland onvoldoende robuust is. Een van de argumenten om een extra-westelijke oververbinding aan te brengen... Om Onder de nieuwe waterweg is dat het systeem robuuster wordt. De ANWB, dat weet u al. Is dus die Blankenberg-tunnel bedoeld? Ja, je? de ANWB is altijd voorstander geweest van de Oranje-tunnel in plaats van, van de Blankenberg tunnel dat Maar het volste... wegen net robuuster. Wat is maar, robuuster? Robuuster betekent dat je tegen een stootje kan. Dat als er een ongeluk gebeurt, als het slecht weer is, dat het nog steeds door kan rijden. Maar is het Nederland, redabel? Nederland heeft in de wereld een imago gehad dat het een slechte bereikbaarheid heeft. Dat mm. doet heel veel af aan de economische vitaliteit van, de, van, van dit land. Ja, maar imago is iets anders dan... Dus maar we, we hebben het uiteindelijk voor, voor dat de banen ja. komen. En banen is iets wat we op dit moment heel hard nodig mevrouw hebben. Vertongen. Nou, het klopt absoluut niet dat de werkgelegenheid afhangt... van uh, voor een miljoen euro... een van de laatste mooie recreatiegebieden bij Rotterdam, Midden-Delfland... om daar een tunnel doorheen te leggen. Want van de Maasvlakte naar... He, dat gaat van West naar oost... Daar zit de vervoerstroom. Die Blankenburg-tunnel gaat van noord naar zuid. En geeft misschien nou, een 10, 15 uh, uh, seconden tijdswinst. Dat heeft en niet is veel meer absoluut werk niet en nodig. Nee, de handhaben. huidige modellen laten zien dat er een afname is van verkeersgroei. En hmm. als je al iets nodig zou hebben voor de werkgelegenheid... is het van die havens, het achterland... Maar het in, gaat meneer Van Woelkom nou, ik om, om meer... dan, dan alleen de vraag of het rendabel is. Mag ik u? Want ja, het gaat harder toch altijd dan we denken. Maar ja. mag ik u tot slot vragen, meneer Van Woelkom... Vindt u, dat er eigenlijk helemaal niets in de argumenten van mevrouw van Tongeren zit... of toch wel iets? Luister, op het moment dat uh, we integraal naar oplossingen kijken... moet je ook niet zeggen dat alleen de maximale uitbreiding van wegen past. En daar zijn we ook geen voorstander van. Ik geef ook een ten aanzien van de Blankenburg-tunnel hoe wij daarover denken. Ten aanzien van die A27... Uh, heb je het nodig om het systeem robuuster te maken. Het ontvlechten, dat is een thema wat lange tijd al op de agenda staat. Niet overal, zegt u, maar wel op die twee plekken. Mevrouw van Tongeren, het, zit er helemaal ja, niets het, in of toch wel iets? Nee, het is absoluut niet nodig. Met wegbeprijzing kan je alle knelpunten in Nederland heel goed oplossen... en dan houden we natuur in Nederland voor mensen die daar kunnen wandelen... rekeningen rijden, ja. in de spits... En uh, je, uh, het zorgt echt voor gezondheid van mensen. Mensen die nu luisteren met astma en met longklacht of die s'nachts wakker liggen van het verkeerslawaai. Ja. Meer is niet nodig. We gaan uh, kijken of de AWB inderdaad meegaat. Ook in uw plannen. Ik dank u voor dit moment. Allebei. Guido van Woelkom van de AWB en Elisabeth van Tongeren van GroenLinks. Zometeen Justus van Oel. <applaus> Hij komt al aan tafel zitten, maar daarvoor Betty serveert. Zo. <applaus> In the face. With a chair, with the chair now. Yeah. Tapskin, Betty Sever. Oftewel Carol uh, van Dijk. Heet ze. Carol. Carol. Sorry. Carol, nee. Carol. <laughs> de, vo de, de voorvrouw, de front woman van deze band. Woman. Uh, uh, woman. <laughs> Oh, jongens, jullie doen het veel te moeilijk. Ja, het publiek uh, houdt zich heel actief bezig ook met de inhoud van het programma. Dat is ook de bedoeling, daarom nodigen ze altijd uit. Goed, Carol dus. Ja. Uh, uh, je, je bent uh, vandaag heel feestelijk uh, neem ik aan bezig, want het, het, het tiende album alweer hè, is uit. Ja, officieel is het een negende studioalbum, maar uh, onofficieel is het een tiende. Oh, Mayhem. Waar staat Mayhem voor? Ik denk dat je het beste kunt vertalen als oh uh, Heerlijke Chaos... Heerlijke chaos, want, ja. want daar hou je van. Oh ja, en dat Betty ze weer ten voeten uit is. Er. Ja, op alle fronten muzikaal, maar ook, laten we zeggen, gewoon thuis? Uh, ja, er zit wel een systeem in onze chaos. Uh -huh. Maar dat moet nooit te veel een systeem worden. Want dan gaat het vervelen. Ja, dat wordt saai. <laughs> ja, ja. Is dat ook de reden waarom je het al zo lang... Althans, Betty veert bestaat al zo lang in wisselende samenstellingen? Ja, deze zomer... 22 jaar. Ja, en, en, en dankzij het feit dat, jullie, dat het nooit uh, al te voorspelbaar wordt... hou je het zo lang vol? Ja, en uh, nooit op safe spelen. Aha, uh, wat houdt dat in? Uh, dat je ook af en toe op je bek moet gaan. Ja? <laughs> ja? Hoe dan, bijvoorbeeld? Niet al te veel voorbereiden. Dat er ook ruimte is voor een toeval. Want, want dit album hebben jullie, hoor ik, in vijf dagen opgenomen, hè? Ja, de basis. Alleen maar de muziek, hoor. Ja, en later gemixt en zo. Ja, de zang moest er nog aan toegevoegd worden. Maar dat is heel snel. Ja, dat was zeker heel snel. En is dat uh, omdat je ook niet genoeg geld had? Of is dat juist ja, vanuit ja. je visie van uh, niet alles afmaken? Uh, uh, ja, we zijn zeker niet rijk. Dus uh. dat uh, helpt ook wel. Je ja, had eigenlijk wel meer studiodagen willen hebben. Nee, Stiekem yo, niet. nee, nee. Want het toeval is dat we dachten: van nou, het hoort wel kantje boord. Maar de laatste dag waren we rond zes uur. We waren gewoon klaar. Ja. En we hadden studio-tijd tot 12 uur s'nachts. Ging goed. Ja, dus, ja, het is klaar. Ja, we moeten we iets overdoen? Nee, het is af. Is Betty al die 20 jaar eigenlijk hetzelfde gebleven? Nee. Het is, zoals ik daarnaar kijk, is, uh, is het eigenlijk alsof ik, of Peter, Herman en ik, uh, al bijna 22 jaar in verschillende formaties hebben gespeeld. Alleen, het heeft toevallig wel allemaal de stempel betreverd. En wat is er veranderd dan in die twintig jaar? Uh, nou, de verschillende hoofdstukken... Uh, zijn, heb, heeft natuurlijk ook te maken met de, de rest van de bandsamenstelling. Dus de drummers. Maar is de muziek veranderd? Uh, ik denk dat van alle tien platen... dat als iemand het nu zou ontdekken, yeah. voor het eerst... dan zou ik aanraden van ga naar Spotify of zo en luister. Want elke type album heeft een eigen sfeer en een eigen invalshoek. Maar jullie zijn niet harder of, of juist commerciëler of whatever geworden? Ik vrees dat we nog nooit... Uh, uh, geluk... Commercieel geweest zijn? Nee, <laughs> Je zou het nee. wel willen, maar... Nee, uh, ik geloof dat we dat niet kunnen. Ah, Oké. Okay. Uh, jullie hebben trouwens wel in die jaren heel veel... Uh, ook bijna hardcore fans, uh, uh, zeg maar, verworven. Hè? Want ik hoor, in Paradiso ik... waren de mensen uit Amerika, Duitsland... Ja. die komen dan speciaal voor jullie? Ja, en de volgende keer als we een Paradiso spelen weer... En dan ik ga je... weet, ja, ik weet toevallig dat mensen in het buitenland al uh, kaartjes hebben gekocht voor de Paradisa. En jullie gaan ook weer naar die buitenlanden? Voorlopig blijven we lekker in Nederland. Oké, okay. voorlopig trouwens in de kroon, want jullie gaan zo ja, nog twee nummers spelen. Dank, tot ja, zover. Dankjewel. Carol van Dijk. APPLAUS Mijn vrouw krijgt er ieder jaar een schaal bij. Dan gaat ze bijvoorbeeld van schaal 11a naar 11b... en dat betekent automatisch ook loonsverhoging. Mijn vrouw vindt dat normaal. Iedereen die een vaste baan heeft vindt dat normaal. Ik niet. Waarom zou iemand van 52 jaar die hetzelfde werk doet als iemand van 36... daarmee meer moeten verdienen? Dat is leeftijdsdiscriminatie... Automatisch meer verdienen omdat je ouder bent... is even oneerlijk als mannen en vrouwen verschillend betalen voor hetzelfde werk. Een boer van 52 verdient ook niet automatisch meer dan een boer van 36... behalve als hij zijn werk beter doet. Een profvoetballer van 41 verdient automatisch zelfs minder... dan een profvoetballer van 25. En een fotomodel van 58 verdient helemaal geen cent meer... Maar iemand die met een zacherijnige bek 25 jaar hetzelfde werk blijft doen... die krijgt ieder jaar automatisch promotie. Een schaal erbij. Meer geld. Hoezo? Omdat dat ooit zo geregeld is? Vast wel, maar dan is het verkeerd geregeld. Het vreemdste argument voor die automatische promotie... hoorde ik deze week van de vakbond. Oudere mensen moeten meer verdienen. Want dan krijgen ze als ze ontslagen worden meer WW. Fout. Juist jongere mensen moeten meer verdienen en meer WW... Want nooit heb je zoveel geld nodig als wanneer je 35 bent... met twee kinderen, kinderopvang en een tophypotheek. En nooit wil je zo graag geld verdienen en zo hard werken... als wanneer je relatief jong bent. Het is kortom volkomen terecht dat het bedrijf Capgemini... met die automatische jaarlijkse promotie wil stoppen. Demotie noemen ze dat. Dus dat je volgend jaar eventueel zelfs minder kan gaan verdienen. De argumenten van Capgemini voor demotie zijn volkomen redelijk... Trouw wordt beloond, iedereen mag blijven... maar dan wel voor het tarief dat past bij je ambitie, energie en prestaties. Dat zou de vakbond juist een heel goed idee moeten vinden. Hoe goedkoper oudere werknemers worden, des te minder zullen er worden ontslagen. En het hele bedrijfsleven wordt concurrerender. Mijn vrouw, met vaste baan, gaat een eventuele demotie helemaal niet leuk vinden. Ze wordt al kwaad als ik erover begin. En ook het volgende onderwerp is bij ons thuis taboe. Als mijn vrouw tijdens haar vakantie ziek wordt... dan kan ze zich op haar werk ziek melden, zei ze. Ik begreep dat niet, waarom zou je je ziek melden... als je er wegens vakantie toch al niet bent? Nou, zei mijn vrouw, wie een vakantiedag mist wegens ziekte... krijgt daar een extra vakantiedag voor terug. Ik kon mijn oren niet geloven. Net als 800.000 andere Nederlanders ben ik zelfstandig en heb geen baas. Ziek worden tijdens je vakantie is je eigen risico, toch? Of was ik nou gek? Ja, ik was gek, zei mijn vrouw. Ook tijdens vakantie ben je in vaste dienst en je hebt recht op 24 vakantiedagen. Dus als je een vakantiedag mist door ziekte, krijg je een nieuwe. Kan iemand me vertellen of dat echt waar is? Ik geloof het niet. Hoe kunnen werkgevers zich zo oneerlijk laten behandelen? Als werknemer een vakantiedag mist wegens ziekte... krijgt werknemer van baas een extra vakantiedag. Maar als baas de werknemer mist, wegens ziekte... krijgt baas van werknemer geen extra werkdag. Hoezo? Voor wat hoort wat heb ik altijd geleerd. Maar voor mensen met een vaste baan geldt dat blijkbaar niet. Hoezo? Justus Van Hoel, ondernemer. Geen applaus. Het Justus is opmerkelijk. Van Oel, ja. Heel, veel heeft veel, veel angestelten hier. Ik ja. dat ze nog moeten <laughs> nadenken. <laughs> maar het is wel zo, hè? Van je vrouw met die vakantie daar. Ja, schande. Ja. Uh, in jouw geval, dan. Het is, In mijn geval, <laughs> natuurlijk. Het is bijna half vier. En dat betekent alweer tijd voor het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil dat er een nieuwe methode komt om te testen hoe zuinig auto's zijn. Volgens onderzoek verbruiken auto's ruim 35% meer brandstof dan fabrikanten beloven. De staatssecretaris wijst erop dat het verschil bij zuinige auto's het grootst is en dat het probleem ook al in Brussel is aangekaart. Het personeel van tankopslagbedrijf Otviel in de Rotterdamse haven is vanmiddag voor een paar uur in staking gegaan. Vanochtend liepen de onderhandelingen stuk over een sociaal plan. Over verdere acties wordt nog overlegd.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10, de ring oost van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Schellingwoude en Zeeburg 2 kilometer. Bij de Zeeburgerdunnel is de linker reisrook dicht vanwege spoedreparatie. De A10, de ring west richting Zaanstad voor de Koentunnel ook 2 kilometer. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de Bresseplein 2. En op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewek 4 kilometer. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U kunt natuurlijk reageren op dit programma door onze Twitter, hashtag AfroVML, of ons bekijken op de website, vrijdagmiddaglife.afro.nl. Of om te reageren op Frits Barand, die het zo direct over de sportieve hoogte en dieptepunten van afgelopen week gaat hebben. En reken maar. Maar eerst. De Amsterdam Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Dat is nog eens verzorgd Nederlands, Wim Sonneveld. Want die Amsterdamse grachtengordel die bestaat dit jaar namelijk, als u het nog niet wist, 400 jaar. En sinds 2010 staat dit stadsdeel zelfs op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Wat er zo uniek aan is, waarom die grachten 400 jaar geleden eigenlijk zijn aangelegd. Dat ga ik vragen aan Kees Sandvliet. Hij is hoogleraar Amsterdamse Geschiedenis. Hoofdpresentatie ook van het Amsterdam Museum. Welkom. Ik Naast wel. hem, u hoorde hem al, uh, Frits Barend, die natuurlijk heel erg gehecht is aan de Amsterdamse grachten. Ja, heel erg. En ja, ook in e dit liedje. Ik vind het een prachtig liedje. Ja, ja, ja, je, bent ja. Niet, je staat daar niet alleen in, maar fiets je er ook vaak overheen? Ja, ja ik ben net weer met de fiets gekomen en pak ik altijd een van de grachten. Daarom zie je er nog zo goed en uit. niet rekening houden met rood licht. Echt hoor? Nee, Zoals het een Amsterdammer dat. betaamt. Ja, ja. Ja. Ja. Meneer uh, Kees Sandvliet, zeg ik meneer uh, Kees... zeg uh, vooral Kees. Kees, goed. Uh, hoe bijzonder zijn eigenlijk die Amsterdamse grachten? Hoe bijzonder is die grachtengordel? Nou ja, je kunt het vergelijken een beetje met Manhattan, uh, wat voor ons toch New York is. Uh, en dit Manhattan is uh, ja, nogal wat uh, eeuwen ouder. Het is ook een uit één hand, zou je kunnen zeggen, aangelegd. Ja. Met zoning laws, hè, zoals ze dan in Manhattan zeggen. Wat uh, dat dat, zijn? Nou ja, dus dat je, je hebt bepalingen waar iedereen zich aan moet houden. Maar binnen die bepalingen kun je dan weer doen wat je wil. Ja, want het is eigenlijk echt één totaalplan, die Grachtegorrel. Ja, er is altijd wel een discussie over... in hoeverre is dat nou ingegeven door zeg maar, pragmatisme of zakelijkheid... en in hoeverre is het ingegeven door esthetiek. Het is waarschijnlijk een combinatie van beide. Nou, uh, want vaak wordt er nu heel erg ja, negatief op gereageerd... als we het over de Bijl, Maar de Phoenixwijken noemen noem maar op. Dan zeggen we, ja, je moet niet zo'n wijk in één keer helemaal willen aanleggen. Nee, maar dan, uh, kijk wat je tegenwoordig ziet, hè, of in de laatste honderd uh, jaar zeg maar. Uh, dan is niet alleen het totaalplan ontworpen. Maar dan is ook alles wat daar binnen zit in één keer ontworpen. Nou, de Bijlmer is daar natuurlijk een, uh, een mooi voorbeeld van. Uh, de Bijlmer is gebouwd voor uh, zeg maar de nieuwe stadsbewoner. En die nieuwe stadsbewoner die besloot vervolgens naar Almere te gaan. En niet naar de Bijlmer. Uh, en dat loopt dan direct uit op een ramp. En dat is bij de grachtengordel niet zo. Daar nee, heeft waarom lukt het daar wel? Uh, omdat binnen die grachtengordel mensen toch weer hun eigen beslissing kunnen nemen... hoe ze hun grachtenhuis willen gaan bouwen. Uh, en, de, en je krijgt sowieso een grotere mate van menging uh, door nou, bijvoorbeeld de Jordaan. Dat is eigenlijk de pijp van de 17e eeuw ja die je hebt het oude centrum daaromheen is dus die grachtengordel aangelegd net daarbuiten zit de Jordaan. Nou de grachtengordel maakt er, sorry de Jordaan maakt daar deel van uit, oh. maar als we het over de grachtengordel hebben, dan denkt iedereen altijd direct aan Herengracht, prinsengracht, keizersgracht, ja. maar de Jordaan zit daar ook in. Je hoort daarbij. ja Lotto, een beetje... Alhoewel die grachten iets minder breed en iets minder luxe zijn. Dan. Ja, de, mm. de, die jordaan is ook een goedkoopje aangelegd, zou je kunnen zeggen. Daar is het kavelpatroon van de polders uh, eigenlijk gewoon weer gebruikt... voor het stratenpatroon en, uh, en het slootjespatroon, zeg maar, daar. Mm. Uh, maar het maakt er wel degelijk uh, deel van uit. U zegt, het is eigenlijk het, het, het Nederlandse Manhattan... want het was in die tijd, de Gouden Eeuw... Uh, de, de, vergelijkbaar met wat Manhattan nu is, de VOC-tijd toen... Ja, in die zin, op een, eigenlijk een verschillende aantal manieren. De, de stadsaanleg als zodanig, maar Manhattan is nu nog steeds... een heel belangrijk financieel centrum, een handelscentrum. En dat is Amsterdam in die tijd ook. He, je, je kunt met goede redenen beweren dat Amsterdam voor Londen... een periode lang zeg maar, het commerciële centrum van de wereld is. Met de beurs, met de wisselbank. Wie bedacht uh, het? Wie betaalde het? Die gaf er gewoon op. Um, nou ja, zoals het gaat, uh, wordt het altijd uh, uh, uit de zak van de belastingbetaler betaald. Toen ook al. <laughs> Toen ook al. Maar het zijn de burgemeesters die daar in de leiding hebben. Je hebt vier maar wie betalen de belasting in die tijd? Ja, dat zijn de burgers. En de, dus die betalen zeg maar, belasting bijvoorbeeld via de, bij overlijden, et cetera. Als ze een huis verkopen. Maar ook als er bij de wagen bijvoorbeeld afgerekend moet worden. Dan gaat een deel van de opbrengst weer naar de stad. Ja, maar dat moeten toch wel, als je kijkt naar de huizen die er aan liggen... ook voor die tijd al toch wel de welgestelde burgers geweest zijn dan? Of ja, niet? dus uh, hoe dichter je bij het centrum woont. Dus de heer Gracht is de rijkste gracht... Uh, hoe duurde de percelen? Aha. Dus de prinsengracht van die drie uh, prinsen, uh, keizers, uh, heren. gewoon nou het Proletariat? Ja. De Prinsengracht is, zou je kunnen zeggen, de werkgracht van de 17e eeuw. Ja, ja. Uh, daar gaan ook tot het uh, begin van de vorige eeuw... nog de, de schepen doorheen voor het vrachtvervoer. En dat Terwijl... gebeurde niet bij de Keizersgracht? De Keizersgracht ook nog wel, maar de heergracht is, is de, de, de luxe gracht. Uh, Waarom dus... zijn ze eigenlijk in die, in die halve maanvorm aangelegd? Uh, omdat dat... Uh, dat gaat eigenlijk niet over de bouw van die, uh, van die huizen... maar dat komt door de vestingwerken. De, de vestingwerken zijn ontzettend belangrijk hè, om een aanval op de stad... naar nou, de Fransen bijvoorbeeld tegen te kunnen houden. Uh, en dan is je kortste lijn, uh, als je je pas verplaatst aan het begin van het damrak... en je trekt een halve cirkel, dan heb je eigenlijk de kortste lijn van je vestingwerken. En dan krijg je dus die halve maanvorm Om de stad beter te kunnen verdedigen? Ja, dan heb je dus een, zeg maar een zo kort mogelijke verdedigingslinie. Ook een hele goede verdedigingslinie. Uh, ja, en dat kom je op die vorm uit. En dan zie je vervolgens ook nog eens een keer... Uh, Jerzy Kavronski heeft dat, dus de stadsarcheoloog dat wel eens de twee armen van de stad genoemd. Uh, oosterburg Kattenburg aan de ene kant en Bikkers Eiland aan de andere kant. Bikkers Eiland, West, oosterburg Kattenburg, Oost? Ja, he, uh, om zo lang mogelijk een havenkade te krijgen. Huh? Want dan moet je je schepen aanmeren. Uh, maar hij is nooit helemaal doorgebouwd tot aan Oost, toch, die al. Dat was wel het plan. Uh, die vestingwerken zijn wel voltooid... Uh, maar daarbinnen krijg je dan in, uh, eigenlijk een probleem. Uh, in 1672 dan valt ongeveer heel West-Europa de republiek aan. Een paar Duitse bischoppen, de Fransen, de Engelsen. En dan wordt die republiek uh, nou ja, eigenlijk tot stilstand gebracht. Geld is op. Geld is op. En dat raakt het nooit volgebouwd. En dan uh, krijg je dus in wat heet de plantage ja, eigenlijk tuintjes, volkstuintjes... Ja, uh, en het dat later, is later ja. onder andere de Arters geworden. Ja. Nou woonden daar dus de rijken, maar je hoort ook wel verhalen... dat het helemaal niet prettig was altijd om er te vertoeven. Onder andere omdat het er zo vreselijk stonk. Ja, dat klopt. Uh, we hadden nog geen gemeentereiniging in die tijd. Uh, wel riolering? Nou, ook geen riolering. Mijn, uh, dat ging allemaal op de grachten? Mijn oma die woonde aan Oude Rijn. En die, uh, die werd, daar werd door de wethouder verteld van... Uh, mevrouw Westgeest, volgende week gaan ze met de gemeentereiniging beginnen. Dat is een grote stap voorwaarts. En die zei toen van nou, daar heb ik helemaal geen behoefte aan... want ik pleur alles in de Oude Rijn. <laughs> en, en zo ging zo, het hier. Zo deden ze dat toen ook. Zo ging, het, kunnen zijn. <laughs> Zo maar, ging het hier natuurlijk Maar wat, ook wat lang. kwam er allemaal in die grachten terecht dan? Nou ja, slachtafval bijvoorbeeld. He, dus uh, dat is soms heel erg grappig. Uh, in het nieuwe metrostation aan het Rokin... Uh, krijgen we daar waarschijnlijk ook wel wat van te zien... Uh, daar zat bijvoorbeeld een slager... en die gooide al het slachtafval, het botten, daar in het rook in. Dus je krijgt dus letterlijk voor de slager een, opho een ophoping van skeletten. Maar dat weet je allemaal, het rook in was voor rookwater. hè? Ja, ja, ja, oh, ja. want, want, want de, nou ja, dat is dus inderdaad wat jij zegt, Frits, dichtgelegd. Maar er, er zijn ook wel plannen geweest toch, om meer grachten te dempen... Ja, dat is Joop uh, den Uil, toch? Joop den Uil, de ja. grote Joop den Uil. Eh, ja. Want uh, je kunt natuurlijk van die grachten prachtige ringwegen maken. Tja, dat dacht hij wel. Ja. Ja. Stel je voor dat hij. Ik ben van Roorke, weg van de AWW. <laughs> die komt klaar. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja, nou Het is niet doorgegaan in ieder geval. Maar wanneer, want want in, in het begin werden, werden natuurlijk die grachten ook echt gebruikt... Hè, als, als manier om, voor vervoer. Dat ja. is, is op een gegeven moment opgehouden. Wanneer hield dat eigenlijk op? Uh, nou, begin vorige eeuw. Hè, dan, uh, dan gaan we langzamerhand over op de tram, uh, de wagen, et cetera. En de auto vervolgens. Begin vorige eeuw pas eigenlijk. Begin vorige eeuw eigenlijk pas. Ja. Je ziet in de Prinsengracht, dus uh, op foto's van Jacob Oli dan zie je dat water nog vol liggen met, uh, met zeilschepen. Ja, het, het, maar is er niet weer een soort uh, uh, beweging aan de gang... om ze weer opnieuw als waterwegen te gebruiken? Ja, die ideeën zijn er. Dat zie je ook al voor een deel gebeuren. Utrecht is daar een goed voorbeeld van. Uh, dan, Behalve voor het toerisme gaat men zeggen... van, hey, het is eigenlijk een goed idee uh, om uh, ja, het kleine transport... voor richting winkels bijvoorbeeld... Er, er is toch een plan geweest om inderdaad het vervoer weer via via de grachten, taxi vervoerd, ja. watertaxis. Ja, en wie weet gaan we dat uh, nog wel meemaken. Want het is natuurlijk ontzettend logisch om dat te doen. Je ziet het in Amsterdam natuurlijk voor een deel ook wel, met de museumboot bijvoorbeeld, hè, dat je kunt uh, opstappen en afstappen. Ja, maar ook al die, al die cafés, restaurants, ja. andere bedrijven, zou je het toch kunnen bevoorraden via de grachten? Ja, uh, we zijn natuurlijk met z'n allen een beetje gewend geraakt aan, uh, zeg maar, snelheid qua vervoer. Maar ja, je ziet het hetzelfde natuurlijk toch ook met het watervervoer richting Duitsland. Ja, maar, maar eigenlijk... gaan we eens met een auto door, door de binnenstad van Amsterdam rijden? Ja, het is gedoe. Ja. Dus ik vind het eerlijk gezegd zelf ook nogal mal... dat we behalve die rondvaartboten... nu ook van die grote bussen weer hebben rondrijden met toeristen. De stad is daar eigenlijk volstrekt ongeschikt voor. Die dubbeldekkers? Worden. Die dubbeldekkers, ja. Ja, heel goed idee. Geen goed, geen goed idee. Afschaffen. Ja. Goed. Nou ja, misschien een idee om ze toch ja. weer zo te gaan gebruiken. Ik, de aanleiding voor dit gesprek is natuurlijk het feit... dat die grachtenrol al 400 jaar uh, bestaat. In, in dat kader gaat er van alles gebeuren. Ook in uw museum, begrijp ik. Hè? Ja, we hebben een. Uh, we, vanavond hebben we een groot feest. Er komen zijn we bang voor misschien wel uh, 1500 tot 2000 mensen. Ik, ik zou het niet op Facebook zetten. Nee. <laughs> nou, we, we, hebben wel stevige, we hebben wel vrij stevige poorten in dat oude weeshuis zitten. En portiers kan je beter uh, hebben. Dan maar dan is het dus eigenlijk ja. het grote feest met de aftrap van uh, 400 jaar grachtengordel. Ja. Uh, we hebben een grote tentoonstelling staan en er zijn allerlei ja, activiteiten. Dat, dat, dat feest is natuurlijk gezellig voor die 1500 intimier, maar die tentoonstelling, daar kunnen we allemaal naartoe. Ja, dat is uh, Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld. Dat doen we in combinatie met de, de 13 TV-serie van Hans Goedkoop, uh, Soeis. Uh, er is een boek bij gepubliceerd. Dus uh, er is van alles te doen uh, dit jaar. Goed, uh, voor de mensen die dat willen, dus naar het Amsterdam Museum. Uh, heeft u ook iets met sport? Ja, ik ben zelf een uh, nogal enthousiaste uh, schaatser, racefietser. Dus, ja. En vroeger voetballer natuurlijk. Maar uh... Dan mag u zo hey, Johan Cruijff. Met, met, wat, wat is ja, dat ja, is een tentoonstelling over Jonk. Oh, in het museum is daar een tentoonstelling ja. geweest. Ja. Nou, ja. ik zou zeggen, uh, dat doet u toch al, want dat hebben we ook gevraagd. Blijf vooral zitten om zo direct mee te praten met Frits Barend over de sport. Muziek nu weer. Betty serveert. Betty Seveert. Frits. Frits Hoofdredacteur van Helden en naast hem nog steeds Kees Sandvliet... van het Amsterdam Museum. Ja, Frits, toch even vooraf. Ja. Want het grote verhaal gaat nu eindelijk verteld worden. Ja. Van uh, onze lens... Ja, bij, uh, over, over ja, een ja, paar Ja. We gaan ja, het. Uh, Jij Wille zit heeft natuurlijk. al gezegd uh, dat het dus niks wordt, omdat het, uh, hij krijgt geen kritische vragen krijgt. Ik weet het, ik ben heel benieuwd. Maar het is wel heel spannend, ja. Het is vooral over iets zelfs. Ja, en net, ook weer, die, en net ook weer die onthullingen: dat hij een paar jaar geleden het Amerikaanse Dopinginstituut geld geboden ja. heeft voor dopingonderzoek. En daarna is die man nog bedreigd dat hij dat. Nou ja, allemaal heel. Het maar denk heel je dat hij daar gaat vertellen? Nou ja, sorry. Ik heb nou, dat is gebruikt. een heel groot probleem. Wat heeft hij mij gepleegd, als hij dat gaat vertellen? Dus hij gaat het niet vertellen? Ik denk dat hij een prachtig verhaal met haar ophangt... en dat hij heel zielig gaat doen. Dat hij heel voor de kankerbestrijding gedaan heeft. Mm -hmm. uh, Danny Nelis, een heel goed wielerverslaggever bij Eurosport... heeft al eens onthuld dat van het geld dat hij op had voor de kankerbestrijding... 80% aan onkosten besteed wordt. Dus er wordt maar heel weinig ja. aan kankeronderzoek uh, besteed. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Want, ja, maar ja. mensen kunnen misschien Oprah niet kritisch vinden... maar ze zal toch echt wel vragen... Ja, of, ja ik denk dat de opera, opera kennende, dat ze heus wel... Uh, dat er nog een ja. goed interview... en dat zal zeker goed bekeken worden. Althans, in Europa leeft het. Maar ik heb toevallig een paar vrouwen hier aan de slag gesproken... uit Amerika, daar leeft het ook. Het wordt mm. een hele spannende avond, ja, ja. Ja. En als hij die vraag stelt, gaat hij nee zeggen, denk jij? Uh, ik denk dat die dan zeggen, je moet dat zien in de tijd. Uh, maar het is absoluut niet waar dat ik een heel netwerk had. Ik was geen maffiebaas, iedereen deed het. Kees Landfried ja. gaat kijken naar Oprah Winfrey met Lance Armstrong? Of? Nou, ik kan niet zeggen dat het me enorm interesseert. Het nee? Is, uh, nee is het, uh, het is met al die wielrenners zo van uh, uit die tijd. Ze gebruikten allemaal. Dus ik denk dat we eigenlijk wel weten. We weten het gewoon. Ja. Of je het nou wel of niet toegeeft. Goed. Hij heeft alles wel heel erg sterk ontkend, hè? Dan gaan ja, we uh, naar de flops en tops van Frits Paren met de flops beginnen. Oké, okay, uh, die Argentijn Messi werd geen Argentijn sportman van het jaar... maar wel voetballer van het jaar. Ja. Del Bosque werd coach van het jaar, de Spanjaard van het Spaanse elftal. En de keuzeheren waren de aanvoerders en trainers van de nationale elftal. Dus namens Nederland stemden Wesley Slijder en Louis van Gaal. En heel aandoenlijk, Wesley heeft ook op Robin van Persie gestemd. Maar mm -hmm. ik denk niet dat zijn kans om naar Manchester United te gaan... daarmee is vergroot. Maar wat heel verrassend is Louis van Gaal. Die heeft ook gestemd op Roberto Di Matteo. Uh, die was coach van Chelsea. En zoals we weten Chelsea heeft Chelsea vorig jaar de Champions League gestolen. Ja, ja. Uh, nu heeft co ooit het begrip scorebordjournalistiek ingevoerd. Ja. Dat was voor erg groot opportunisme in de journalistiek. Nou, Louis van Gaal voldoet volledig aan dat beeld nu. Waarom? Het is echt beeld en uh, de sun waardig. Nou, Roberto Di Matteo heeft alles gedaan wat indruist tegen zijn opvatting over voetbal. Oh. Hij heeft op een ouderwetse, Italiaanse manier... met Chelsea gevoetbald tegen Barcelona. Heeft Hij twee keer 90 minuten achteruit gelopen met ongelooflijke mazzel die halve finale gewonnen. Die wedstrijd is gestolen. De finale tegen Bayern München die werd verlengd. Heeft hij heeft 120 minuten zijn team opdracht gegeven te achteruit te lopen. Die spelers bij Chelsea verdienen veel meer dan bij Bayern München. Zijn beter betaalde, grotere sterren. We hebben niets gezien van Chelsea in de hele wedstrijd. Bayern München maakte de wedstrijd, maakt 1-0... Door een, ja, het blijft dan spannend, want ze scoorden niet. Dan wordt het 1-1 vlak voor tijd. Ja. Drogba een kopbal, prachtige kopbal. Dan krijgt in de verlenging Robin, uh, Arjen Robben mag een penalty nemen. Die wordt gemist. Dus zij winnen naar penalties. Echt gestolen Champions League. Maar is we wel verdiend dan? Of nee, totaal niet, niet verdiend. Oh, okay. Ja, dan kun je altijd zeggen, de win, winnaar takes ja. it all. En Ik had wel bewondering we tegen, voor de inzet ook Daar Daarom vallen ze tegen Loli van Gaal... die voor een bepaalde manier van voetballen staat... dat hij dus dit anti voetbal beloont met een keuze als coach van het jaar. Dus okay. hij is flop drie van de week. Goed. Dan uh, twee spelers die vorig jaar zo nodig naar het buitenland moesten. De Marokkaanse junior Zakaria Labayat, die bij PSV was. Nog net Echt? 18 jaar, mocht hij in het eerste debuteren. Uh, nou, die dreef een transfer door naar Sporting Lissabon. Hij zei dat hij niet getekend had, PSV zei dat hij wel getekend had. Hetzelfde, Oussama Azaidi, die brak vorig jaar door bij Herenveen. Veen. is een Amsterdammer, ik heeft hem nooit ontdekt vroeger, maar... Hij wilde hem graag hebben, maar hij vond het salaris bij AX te weinig, dus wat gebeurde er? Uh, Labayat ging naar Sporting Lissabon en Asaidi ging naar Liverpool. Daar zullen ze nu heel veel verdienen, ik denk ongeveer een miljoen salaris. Mm -hmm. En ze hebben inmiddels ook een vaste plaats bij een elftal, ja? bij een club, Wel? op de tribune. <laughs> ja, en zoals je al voorspeld. En reken maar dat het daar heel koud is en nu zijn die clubs aan het leuren. Labayat moet verkocht worden, misschien dat Asaidi verhuurt dat aan Liverpool, maar nogmaals, kies niet te vroeg voor het buitenland, Ga, blijf nog een beetje ja. in Nederland. Je ziet misschien zijn ze tevreden met het miljoen. Nou ja, maar je wil ook nog graag een beetje voetballen ja. en je hoort dus niks meer van. Ja. Ze voorlopig. Uh, maar de eerste 2. flop is uh, een theatervoorstelling van een Rotterdammer over zijn club Feyenoord. Dat die in Amsterdam door terroristjes, door zogenaamde hooligans tegen is gehouden. Het gaat om Rory de Groot. Hij heeft ooit bij Feyenoord gevoetbald. Hij heeft zelfs in het eerste gespeeld, zegt hij. En hij heeft een Ken die, Ik kende hem niet, nee. Mm. Hij heeft een theatervoorstelling ervan gemaakt... over dromen, idealen en ambities. En die titel Hand in Hand, de hand in hand, kameraden ja. hand in hand... is typisch Feyenoord. Hij zou een ingelaste voorstelling geven... in het theater Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Een heel klein rustiek theatertje, wat bijna... Ter zielen was, maar dat is weer in eer hersteld. Ik heb dan nog wel boxwedstrijden gezien. Ja. En daar werden leuzen op de muur gekalkt als Korky. Hij heet helemaal geen Korki. Korki de Groot moet dood. En Rory niet welkom, Ajax NRD. Nou, als die zogenaamde Ajax-supporters... nou ludiek waren geweest, waar ze in de zaal gaan zitten... hadden ze misschien allemaal Ajax-shirt Ajax aangetrokken. Ja. Of ze hadden na afloop in het applaus alleen maar Ajax, Ajax... of daar hoorden engelen zingen. Dan was het een beetje leuk geweest. Nee, ze hebben dus echt met terroristisch gedrag... Eigen die voorstelling ja. afgelaten was. Nou... De buurt is bezweken voor die terreur. Die hebben dus in overleg besloten om die voorstelling niet door te wie, laten wie gaan. Wie heeft dat? De buurt heeft ja, dat Ja, de, de, de buurt in overleg met de organisatie van theater... En besloten om die voorstelling niet ja. door te laten gaan. Ik vind dat heel kwalijk. Hier vlakbij, op het uh, weteringscircuit staat een uh, gedenkteken Henk van Randwijk, Dat is een uh, verzetsman, oprichter uh, van Vrij Nederland... later hoofdredacteur van Vrij Nederland. En daar staat een zin van hem. Een volk dat voor zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen dan dooft het licht. En maar. ik vind dat hij voorkomen gelijk heeft. Wij zijn nu hier in Amsterdam gezwicht voor niet tirannen, maar voor terreur van hooligans, terroristen. En Eberhard van der Laan kennende, ik vraag me af of hij hiervan weet... want hij zou zich 15 keer tot 20 keer in zijn burgemeesterstoel omdraaien... als hij weet dat dit gebeurd is in zijn stad. Ik kan me niet voorstellen dat hij hiervan weet... Hmm. want als hij dit geweten had, had hij de politie neergezet... volgende week is Ajax Feyenoord, dan is er heel veel... Uh, en mee wordt er, is er op de been. Ik kan me niet voorstellen dat die voorstelling doorgaat. Kerstans Vliet, begrip voor het afgelasten van die voorstelling? Nee, ik heb er geen begrip voor. De, de, een van de aspecten waar we in het museum echt mee bezig zijn, uh, dat is het aspect uh, burgerzin. Uh, en dat is een beetje domineesachtig af en toe. Maar ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, dat, je, dat je als gemeenschap met elkaar communiceert. He? En dat je dit soort. En is de, neem nou die voetballiefde, voor die clubliefde. Johan Cruijff, Ajax-symbool. heeft ook voor Feyenoord gespeeld. Dus het uh, ja. uh, is allemaal zo. Nou ja, yeah. ja, misschien moet je die, die uh, cabartier of, of ik weet niet precies. Maar nou, ik kan het voor hoe Jonu, je ook voorzitten dat mensen bang In Amsterdam nooit ja. voor uh, die terreur ja. jongens. Maar ze hadden met de politie, met de burgemeester moeten overleggen. Wat gebeurt? Die voorstelling gaat Oké, okay. ja. we gaan naar de tops. Nou, het dopingakkoord tussen de KMU en de Nederlandse wielerploegen. De KMU wil alle renners die hun verleden opbiegen... als ze doping gebruikt voor 2008... willen ze dispensatie verlenen, willen ze clementie voor hebben... dat ze niet gestraft worden, die vindt het een hele goede zaak. Ook voor die wielrenners die daar toch mee zitten... voor hun kinderen, voor hun familie. Er is nu een afspraak gemaakt dat, dat, dat ze geen, niet ontslagen worden. Je weet Stefan de Jong. Die heeft eerlijk opgebied dat hij doping heeft gebruikt... en is door Sky op straat gezet. En ik denk dat zijn collega Service Knaven... die in diezelfde tijd wielrende een vergelijkbare wielercarrière heeft, maar hij is nog wel bij Sky. Dat betekent dus dat de leugen beloont. Juristen zullen hier ongetwijfeld heel erg blij mee zijn... maar voor mij als journalist is het heel oneerlijk... dat eerlijkheid wordt gestraft ja. en oneerlijkheid wordt beloond. En laten we wel even lekker hypocriet zijn. Björn Ries, de ploegleider van de Contador, van Saxo Bank... heeft ook bekend dat hij doping heeft gebruikt. Nou, Steven Jong heeft bekend, heeft nu weer... een Contract getekend bij Saxobank. Ik zit vanmiddag om 1 uur naar het journaal te luisteren. Is er nog sportnieuws? Ja, er is sportnieuws. Dopingzondaar Stefan de Jong gaat naar Saxebank. Dan kan ik me voorstellen dat Stefan de Jong denkt: heb ik godverdomme bekend? Ik heb gisteren nog in Nieuwsuur bekend. En ik heb nog niet bekend of ik word dopingzondaar genoemd. Robin Lins, Grote Ed Nijpers en Gerrit Salm zijn nooit aangekondigd als bankfraudeurs van de VVD. Ja, hebben nee. weer een nieuwe baan gevonden. Nee. Ze hebben allemaal, zijn allemaal bij DSB betrokken geweest. Stefan de Jong kan me nu dat, dat voor. Wielrenners een belemmering is om te gaan bekennen met dank aan het NOS Maar denk je dat dit akkoord dan, jongens, bekend maar en dan mag je je werk houden, dat dat ze echt toe zal brengen nou, om geeft allemaal wel, wel te verkrijgen? vertrouwen dat ze in ieder geval niet als pariën in de wielersport gezien worden. Ze worden wel dus als pariën door het NOS-journaal gezien, maar niet in de wielersport. Met nos heb ik gelukkig tien jaar geslapen toen Lens Armstrong de Tour won. Ja, daar zitten niet je grootste vrienden. Maar nee, dat toch het niet om. Maar, het maar gaat heim de journalistiek. Nee, dat nee, snap ik. ik Want ik heb vorige week ook gezegd dat ik terecht vond dat zij aandacht besteden aan Sylvie van der Vaart ja. en Rafa van der ja. Vaart, de die scheiding. Ja, dat klopt helemaal. Maar toch even, want uh, uh, ze blijven strafbaar, die renners. Nee, ze krijgen dispensaties, ze worden dus niet gestraft. Nee, is, ze ze verliezen hun werk niet. Nee, ze, nou ja, ze worden ook niet bestraft dus. mm. Of ze worden zo gestraft dat ze er geen last denk van hebben. Denk Kees van Sanfliet dat dit gaat werken? Dat die renners nu allemaal gaan ja, bekennen? Niet allemaal, ik maar heb dus wel gedaan. een drempel weg. Nou ja, ik denk dat een belangrijk deel van het probleem zit... is dat, we, dat iedereen blijft ook naar die renners kijken. Uh, maar het zijn uiteindelijk de, de bazen die daarvoor opdracht hebben gegeven. Nou, de artsen. De, de, artsen. de, de medisch begeleiders, ja. de artsen, dat zijn de grote zondaars En het zijn ook geen criminelen die weer... Maar laat ze dat dan zijn, vertellen. vertellen. Het zijn geen criminelen. Ja. Uh... Ik ben benieuwd of ze het gaan doen. We gaan het zien. De, de andere twee tops. Goed, even heel kort dat ja. Ajax een bezoek heeft gehad, gebracht... aan die favela's in Brazilië. Ik vind het heel goed. Nederland zelf is naar Auschwitz geweest. Is bij het WK naar Robbeneiland geweest. Heeft in een township een kruifkort aangelegd. Het is goed dat die voetballers een keer de andere kant van de samenleving zien. En uh, wat we hebben journalisten... met name ik de mond vol over de vende voetballers. Ik denk dat weinig journalisten de afgelopen jaar ook en Robbeneiland en Auschwitz in een township bezocht hebben. In dit verband is het misschien wel aardig dat prostituees in Brazilië voor 2014 Engelse les krijgen, zodat ze die journalisten goed kunnen ontvangen. Ja. En dan. Uh, Lijkt me goed. Maar mijn top 1 is Jorien Termors, die afgelopen weekend ja. nu ook uh, Nederlands kampioen is. Jorien het blijft het weeshuis ja. van het schaatsen. Want in, op radio, tv en alle strand had het maar heel weinig aandacht. In de Volkskrant stond het maandag zelfs op pagina 11 van de sportkatern. Ja. Terwijl Steven Groot is en Mariet leenschap de pagina's 1, 2 en 3 stonden. Dus het blijft het weeshuis shorttrekken. Daar ben ik heel benieuwd wat dit uh, weekend Bart Swings de Bellen gaat doen. Dat is een inline skater. Dat is als het ware een shorttrek op asfalt. Die doet mee in het Europees kampioenschap. Ik hoop dat hij tegen de prijzen aankomt. Want winnaar wordt Sven Kramer Nummer 2 wordt... Uh, Jan Blokhuis, ja. vast. dat vast. We en toen dacht ik, ik ga eens kijken of ik erop kan wedden. Want je kan op alles wedden in de ja. sport. En schaatsen is de enige sport waar maar niet op je niet kan, kan wedden. Nee, worden. We dus het dat blijkt voor schaatsen. Dus oh, okay. schaatsen is voor mij de topper nummer één. Ja. Je kan overal op wedden, maar niet op Sven Kramer maar, en Jan Blokhuis. Jorien, ter is dan het eens dat hij uh, in de top één staat bij Frits? Nou ja, het is natuurlijk prachtig dat, uh, dat marathonrijders... en in dit geval shorttrekker ineens de hele, de hele boel verrast. Ja. Dat is leuk. Ja, maar ik vind het zo jammer dat ze dan inderdaad... juist na, na twee weken geleden, vorige week... toch weer niet dan maximale aandacht krijgt. Want ook geloof ik, ja. ik was er niet het weekend. Maar zondag schijnt ook het lange baansgaand. Ze was steeds live op televisie. Ik weet ja. niet of short shorttrekken live op televisie, maar ik geloof het niet. Ik dacht het uh, niet. Maar, nee, maar nee, jij vindt ook dat ze nu dit weekend weer, weer mee had moeten doen... met, met het uh, EK nou, Allround nee, in Nerefeen. Ze dus daarvoor gekozen, maar ik had het wel spannend gevonden... als ze mee had gedaan, want het gaat nu uh, Sablikova's ziek... Nou, het zal wel iedereen wus zijn dan. En ik weet ja. niet, misschien dat er een verrassing komt, maar ik denk het niet. Die overigens vindt iedereen wus dat het weer een Olympische sport moet worden, hè? dat Allround uh, Schaatsen. Het, het, het, het algemeen klasse nou, voor Nederlanders is dat wel beter. Ja. Dan, dat, het blijft ook wel heel Nederlands van alles Het wordt een beetje saai met. gevonden he, voor al die 10 kilometer en zo. Nou ja, voor de liefhebbers, net als met achtervolging wielrennen, als je van de sport houdt, is het niet saai. Maar voor de gewone toeschouwer is het 10 kilometer wel saai, maar 5 kilometer kan heel mooi zijn. En als je Bob de Jong tegen Sven Kramer ziet schaatsen, is het wel bloedspannend. Als je het met shorttrack vergelijkt, heeft het toch een hele nee, andere idee. shorttrack is veel aantrekkelijk. Dat is het inline skaten, wat heel veel Nederlanders ook doen. En wat heel populair is buiten Nederland, Italië Zuid-Amerika, Colombia schijnt heel goed erin te zijn. En dat zou alleen maar de mondialisering van de sport ten goede kunnen Ze heeft een komen. brief geschreven, Irene Wüst. Nou, We zullen zien uh, of ze haar zin krijgt. Uh, Frits Barend, dank voor okay. je tops en flops. En Kees Sandvliet van het Amsterdam Museum ook dank voor de uitleg over 400 jaar grachtengordel. Zo direct meer Vrijdagmiddag Live, dus blijf luisteren.